Iedereen die eraan meewerkt krijgt volgens Zelensky een enkeltje Den Haag... waar het internationaal strafhof is gevecht, gevestigd. Bij een Russische raketaanval op de zuid Zuidoekraïnse stad Mykolaiv... zijn tientallen doden gevallen, zegt een Oekraïnse parlementariër tegen de BBC. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt bij de aanval. Die werd uitgevoerd op een kazerne van het Oekraïnse leger... Nikolaev is een strategisch gelegen stad in het zuiden van het land... en is van groot belang voor Rusland om de havenstad Odessa in te nemen. Het Oekraïnse leger zegt dat het tijdelijk geen toegang meer heeft tot de Zee van Azov. Volgens de generale staf van het leger zijn de bezetters er gedeeltelijk in geslaagd... Oekraïne tijdelijk de toegang tot de Zee van Azov te ontzeggen. De Zee van Azov is, een, is via de smalle straat van Kerch verbonden met de Zwarte Zee.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 Volgens het bedrijf heeft het hooggerechtshof een oud e-mailadres gebruikt van het bedrijf. Het weer landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal vormt zich ook wat mist. Zochtens lost die snel op en schijnt de hele dag de zon bij 11 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Life is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 Jij bent de fril, ik ben de paus, smaak, jij ook, bent he. de pil, de wij zijn een doedelzak in Tirol, dat soort dingen te jij bent Bertien ja, Stemberg, ik ben een viool, ik ben de steen, jij bent de nier, jij bent Amstel, ik ben bier, jij bent kieter, ik het klavier, het leek me ook stel ik me ook stel. you came FM your yes. you have for takeaway Veel meer dan je pa verdient, Jij en je zusje Zoals je klaarstaat grote broer Bloed is bloed, geen gaaf